Het tuig zit hoger op, zit hoger op. En zolang zij bepalen wie het meest verdient, verdienen zij het meest, verdienen zij het meest. Het tuig zit hoger op, zit hoger op. En zolang zij bepalen wie de extraatjes krijgt, krijgen zij de extraatjes, krijgen zij de extraatjes. Op je kantoor, op je fabriek, bij overheid en politiek. Van protestant tot katholiek, altijd hetzelfde mechaniek. Het tuig zit hoger op, zit hoger op. Het tuig zit hoger op, zit hoger op. En zolang zij bepalen waar bezuinigd wordt... Wordt daar niet bezuinigd, wordt daar een heel klein lullig beetje voor de schijn bezuinigd. Het tuig zit hoger op, zit hoger op. En zolang zij bepalen wie ontslagen wordt, worden zij niet ontslagen, worden zij niet ontslagen. Van Walgeren tot Ameland, bij ziekenhuis, politie. Rand, langs bos en hei en waterkant En later in de hemel Want het tuig zit hoger op Zit hoger op Het tuig zit hoger op Zit hoger op En zolang zij bepalen wat de regels zijn Is dat de regel is dat de regel? Het tuig zit hogerop, zit hogerop En zolang zij bepalen wat corruptie is Is dat geen corruptie? Is dat geen zwendel? En stel dat iemand zeggen zal Maar Jochi, tuig zit overal Wat zeg je dan in zo'n geval? Dan zeg je ja hoor, overal en altijd hoger op en altijd hoger op.